Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Brabant is een gigantische drugsactie aan de gang. Op tientallen plekken zijn invallen gedaan. En agenten zijn nog lang niet klaar, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. De politie heeft nog de hele dag nodig voor het drugsonderzoek, zo zeggen ze ons. Een aantal mensen is al aangehouden, hoeveel precies, dat is niet bekend. En ook is onduidelijk of er spullen in beslag zijn genomen. Een nou, van de kampjes, de plek waar ik nu ben, de Hezenweg in Eindhoven, die kwam al eerder in het nieuws, er werden eerder namelijk Vuurwapens, vuurwerk en ook drugs gevonden. En de gemeente wil dat kam dan ook weg hebben. De privacy van studenten staat onder druk vindt een groep cyber-experts. Een hele hoop tentamencijfers, adressen en namen zijn massaal opgeslagen bij datacenters van Amazon en Microsoft, het staat in het FD. Die krant heeft een internationaal onderzoek gelezen. Een paar jaar geleden ging het om een kwart van de studenteninfo. Inmiddels staat al drie kwart van alle gegevens opgeslagen op de cloud van Amerikaanse techbedrijven. Het land Qatar mag na het WK ook het grootste voetbaltoernooi van Azië hosten, de Azië Cup. De voetbalbond daar koos eerst voor China, maar dat land trok zich terug omdat er nog strenge coronamaatregelen gelden. En nu mag Qatar het volgend jaar organiseren, waarschijnlijk vanwege de hitte in het land niet in de zomer, maar later in het jaar. En een mooie sponsoractie in Loosdrecht in Noord-Holland. Wat kun je als kind machteloos voelen als een van je ouders ziek is. Hart van Nederland ging langs bij Olivier van Elf. Zijn moeder is ernstig ziek. Heel vaak gezegd of ik wat kon doen... Mama zei dat het genoeg was als ik een kopje thee voor haar ging inschenken. Maar ik vond het leuk om ook iets groots te kunnen doen met geld en doneren dus voor onderzoek naar borstkanker. En dat doet hij. Hij slaapt 100 uur in een tent in de tuin. Komt alleen binnen om te plassen en wordt ondertussen gesponsord. En dat geld is voor de grote actie voor kankeronderzoek van Alptu6, die 1 juni volgend jaar begint. Het weer, flink wat buien in het zuiden en oosten, kans op onweer. Einde middag wordt het weer droog. Het is tussen de 17 en 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N242 middenmeer richting Alkmaar staat file tussen Herugowaard en de Leegwaterbrug 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. I know you're missing home, it's been so long since you've been. And the life you had in Dublin now, we nothing but a dream.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 Let's make this place feel like a home If it's just you and me It's alright, cause tonight, we're gonna make town again And we'll travel on the subway like it was the Lewis line Chased the Hudson to the view where we kissed for that first time. Turn the city into Dublin, yeah, wherever we may be. It's alright, cause tonight we're gonna paint down wins. Just like yeah. home, it's gonna the streets like a home, it's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 uh, nou ja, iemand een supper die uit zee loopt. Ja, ja, ja. Of ja. -maran, waar ja. Uh, allemaal jongens bij staan. Ja. Uh, en van de uh, skyline, uh, ja, daar zie je natuurlijk eigenlijk altijd de watertoren. Wil ja. je dan de zee in? Of heb je een bootje of iets nee, nee, of... nee, ik heb uh, uh, laarzen <laughs> aan. Oh, je hebt laarzen aan? Ja, en, dan, uh, ik heb bijna op... en een waadpak. Uh, nee, dat nou, is een soort waadpak. <laughs> een naad tot to, to, to mijn enkel. Dus niet tot mijn knieën. Nee, maar je moet wel een beetje zee. Je moet een beetje zee om die reflectie te krijgen, ja. Dus, uh, nee, het zijn prachtige foto's. Ik uh, hoop dat je er veel te mee hebt. En... Ja, Hans, ja. Ik, ik begreep dat het formaat van de foto's nogal uit de hand gelopen ja, de was. Ja, dat formaat inderdaad kunnen we nog even over hebben. Het uh, heeft ze iets groter gemaakt dan normaal. <laughs> ja, ik, ik heb uh, foto's, normaal gesproken, ik, ik heb wel eens wat foto's die op de boulevard gebruikt worden. Ja. In exposities, ja. zoals laatst ook van de ja, reddingspigaat. Ja. Ja. Um, wat ik daar zelf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 ook omdat ik dat uh, uh, makkelijk kon plaatsen zeg maar op de ramen. Dus ik heb ja. hier op de ramen in de in de hal van het uh, LDC heb ik uh, opgehangen. Het zijn in ieder geval uh, prachtige foto's. Uh, ik hoop dat een hoop mensen ervan gaan uh, genieten dit weekend. Dat hoop ik ook. Want uh, ja, we de morgen dus ook. Uh, morgen is nog steeds uh, ja. uh, de kunstroute. Eer, even, <lacht> kracht, ik kloof heel even door naar Antwerpen uh, Hans van Pel oh. is, uh, nou ja, uh, al, uh, ouder dan tachtig, nee, mag je. <lacht> het, mag ik bijna niet zeggen, hoor. Oude kerel, ja. Maar uh, die uh, uh, expositie hier ook met tekeningen. Nou, hoe lang maak jij ook tekeningen? Nou ja, kijk, ik ben bijna niet zo sterk. Ik denk, weet je wat, ga tekenen, Hans. Ja, <lacht> in een tekening kan je alles vertellen in een paar beelden. Dus ja. dat is een gemak van tekenen. Ah, nou, dat doe je elke week nog in de Zalversgrond. Ja, dat is elke natuurlijk week, uh, ja. heel knap. Ja. Uh, hoe lang doe je dat al voor de krant? Ja, dus het krantje is dus, dus, dus opgericht in 2005. Ja. Het krantje. Daarvoor werd ik voor het Zandse Zienbad. Ja. En heel daarvoor had je de zand voor de. de oké. Okay. In okay. de jaren negentig ben ik aan het wel. Ja, ja, oké. Okay. En zelfs in dus, vroege jaren heb ik de stichting gekocht aan Vrij Nederland. En oh, ja, dat ja, is wel maar. Ah. Nou, dat is mooi. En op de kamer van Rieders Ferdinandersen. Oh, van uh, de overheid. Uh. Dat was een grote man. Ja, een grote en man, he, ja. Ik ja. ja. ook nog tekeningen gekocht. Wat leuk. Ja. Ah. En verkoop jij ook nog werk? Nou, weinig. Weinig, weinig. weinig. weinig. weinig. weinig. Nou ja. Want mag uh, het, niet ja, het, het, zijn, het zijn meestal uh, onderwerpen uit Zonvoort, ja. hè. Maar oh, ja. ook daar buiten doe je ook. Nou, niet. dit is gewoon daarbuiten. Ja. buiten. Ja, ja buiten. We, nou, we kijken even. Dat is een beetje lastig voor de radio. Ja, maar goed, we zien hier inderdaad uh, ook tekeningen... die uh, niet te weinig met Zonvoort uh, hebben te maken. Eens is het ook, ja. ook leuk als een ja. officier van Piquet... en je komt zo dus, uh, de zaal oplopen, hè. Oh ja, ja, ja, ja. ja. Ja, ja, ja, ja, mooi. Ja, ja. Nee, maar uh, heel, mooi, heel mooi werk. Uh, uh, nou, hoe hoeveel hangen er hier? Een stuk of uh, 30, ja, 40 want... tekeningen? Ik hoop zo'n iets 30. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, ik uh, hoop dat je nog heel lang tekening maakt. Dank wel. Bedankt voor het gesprek. Gaat zeker. En uh, succes. Okay. Ja, we gaan zo afsluiten, denk ik, hè. Ja, we gaan zo naar Sinterklaas praten. En jij moet op de fiets. Waarom? Ik uh, stap op de fiets. Nou, het is een elektrische fiets, dus ik ben er zo. <laughs> en ik spreek jullie straks. Jongen. Is goed. Oké, okay, Hans, tot straks. Dank je wel. Oké, okay, hoi. En we gaan gelijk uh, door naar ons volgende onderwerp. En die zit al een tijdje tegenover mij. Dat is Nelly Lemmers. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, het is een jaarlijks uh, ritueel, de Sinterklaasactie. Ja. Um, dat...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 Uh, nou, het is best een grote groep. En we, ze krijgen echt een goed gevulde zak met, met uh, vier, vijf cadeautjes. Snoepgoed, inpakpapier, noem maar op. Uh, maar, maar even, even, ja. even terug, hè. <coughs> Sorry. Uh, je moet, de voorwaarden zijn zandvoortpas. Ja. Uh, wat zijn daar de voorwaarden van? Weet je dat? Uh, nou, dat weet ik niet precies. Eh. Um, dat wordt helemaal goed gescreend. Je kan dus is dat, wel, dat is een pas voor uh, mensen met, de, met een krappe beurs, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja, eigenlijk is het dat. Je en... kan zeg maar, via een, een, stichting, een sociaal wijkteam of uh, sociale zaken van een gemeente... of scholen of artsen. Je kan, iedereen kan daar naartoe.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 dat ze dus bij ons um, uh, met de Amsterdampas ook voor Sinterklaas alle cadeautjes kunnen okay, krijgen. Dus, dus als je zo'n pas hebt, kan je, je aanmelden voor de Sinterklaasactie. Precies. Maar. En ja, dus we hebben gewoon een, uh, een uh, via onze website kun je dus Sinterklaasactie Sinterklaas uitgifte uh, intypen en dan krijg je gewoon een formulier wat, wat je kunt invullen en dan. Uh,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 Zeg maar gewoon een paar tientjes overmaken voor de van Ja, weet je, dat is gewoon heel fijn dat we uh, dat krijgen. En er wordt altijd bij de Katholieke Kerk en de Hervormde Kerk een soort schoenendoos <kuss> euh, of een schoen neergezet. Daar wordt in gedoneerd voor ons naar uh, de oranje School, die helpt ons elk jaar. En uh, ja, weet je, ik moet natuurlijk niemand vergeten. Want er zijn zoveel mensen die ons helpen, ook vrijwilligers die ons helpen met winkelen en met alle andere dingen. Ja, nou, het is eigenlijk nou, al, al heel veel. Want uh, net als je zegt, je, je hebt al zoveel uh, ingangen in Franvoort. Ja. In ja. En ook privé mensen die dat willen doen. ja dus Eigenlijk is dat te veel om op te noemen. anders moet je ja, een. Precies, een 4tje maken met alle ja, namen erop. En ik wil niemand vergeten, want het <laughs> nee, is echt ook ondernemers in Zandvoort. Dus dat is allemaal heel fijn dat ja. die uh, ons helpen. En uh,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 Dus uh, ja, en, en vroeger was het natuurlijk een stemlokaal, is het ook niet meer, hè? Voor, uh, en, en, en vroeger uh, zat er nog een school in, hè? Was het de Josina van de Wenderschool, of niet? Ik weet, een, ik weet de naam niet, maar ik weet wel dat een heel veel ja. mensen gebruik hebben gemaakt. Uh, ja, Volgens mij ook. Nou, dat is dus aan de Nicolaas Beeslaan voor Dit is dat bekend al ja. ik, ik sta hier met. Uh, uh, Marlene Scherfs, uh, ik wil niet zeggen de bekendste, maar toch een van de bekendste kunstenaars in Zandvoort. Dat denk ik toch? Ja, denk ik ook. Ja, omdat je heel, om, waarschijnlijk omdat je al heel lang bezig bent al. Ik ben al heel lang bezig. Of, 1989. Uh, 1989, en altijd met uh, beelden? Met beelden. Ja, en, en, en dat is altijd, uh, uh, welk materiaal? De, de, de, de brons. De brons, ja. He, ja. Vraag, vraag even of uh, Marlene iets dichter bij de microfoon komt. En uiteindelijk uh, overgaande beelden is chips. Ja, En dan worden vervolgens in brons gegoten. Ja, ja. En uh, ja, mijn hele eigen manier natuurlijk. Ja, uiteraard. Het zijn hele specifieke. toch wel. Ja, want uh, dit, er staan ook veel beelden in stand voor zelf, hè, van jou? Ja, een stuk of vier. Een stuk of vier. Ja, ja. Twee, van twee in de openbare ruimte. één tegen de openbare ruimte aan. En één diep verborgen in een tuin aan de Kostflorenstraat. Oké, okay. ja. En je hebt uh, weinig last meer van uh, uh, vernielingen, omdat het is ook geweest, hè? Ja, nou ja, net twee weken geleden is het een beeld gebroken. Maar, oh. maar goed, dat is niet voor deze uitdaging. Nee, nee. Het is in ieder geval wel voorlopig gerepareerd. Oké. Okay. dat is binnenkort echt goed gerepareerd. Ja. Ja. Ja. ja. Dus jij bent al vanaf 1993 zei je, bezig? Nee, <coughs> 1990. 1990. ongeveer. De eerste exercitie was 1989 geloof ik. Op een gegeven moment kreeg ik een dochter. die kreeg baantjes zoeken Toen ben ik uiteindelijk... Een, ja, zo zijn 1999 begonnen. Ja. Uh, ja. Nu dan we dan wel, nu we dan we dat niet. Dan is het is een beetje een ja. Financieel. ja, begrijp ik. Want bronzen zijn, ja, ik werk met bronzen, dat is wel heel duur materiaal. Ja. moet uh, geld te Ja, ik neem aan dat je af en toe wat verkoopt ook of niet? Ik heb het verkocht. Ja. ja, dat lijkt <lacht> ik. Ja, dat is helemaal goed. Nee, dat gaan we niet doen, voor de nee. kort, met een korte naam. Nee. Maar um, ja, er staan hier ongeveer. Hoeveel beelden staan hier nu? Nee, ja, staan er 10 zes, zeven, acht. tien beelden. Ja, dat zijn uh, in, in aanbouw. En het nog allemaal werk van uh, leerlingen natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ik steun alvast een uh -huh. uh, Ja. Want jij, jij geeft ook les, zeg maar. Ja, Oké. Okay. Ja. Loopt dat goed? Ja, dat loopt goed. Er zijn hele leuke lessen met heel veel leuke mensen. Ja, ja. ja. Superleuk. En ze zijn allemaal vast dat ze veel meer kunnen dan ze denken. Dat ja. Ze kunnen. En ze zijn allemaal gemotiveerd, waarschijnlijk. Heel belangrijk. Ja, ja, ja, ja. Precies op daar. Ja. Dat zijn heel mooie dingen. Het zijn allemaal eerste beelden. Ja. Ja, we zien het niet op de radio, nee, maar het zijn de... wel hele mooie beeldjes, moet ik zeggen. Ja. Dus, uh, daar ben ik ook heel trots op. En hoeveel leerlingen heb je dan ongeveer? Uh, ja, dat varieert. per jaar tot corona. Oké, okay. ja, heel ja tuurlijk. Ik ja. ging les ook niet door. Mm -hmm. en, uh, ja, ja. Nou, ik zou zeggen, mensen, kom naar het Rode Kruisgebouw. Want die beelden zijn inderdaad prachtig hoor. Er is ook nog meer te zien hè, in het, uh, in het er Rode, Rode Kruisgebouw. Ja, want ik loop even naar uh, Melanie Kramer. Uh, dat is ook een, een 3D neon art design music happenings. Ach, uh, oh, artiesten. Dus er, uh, ja, staat daar allemaal in het boekje. Nog Dank je wel, een uh, succes. Ja. ja, ik loop er even heen. Het is even een klein stukje lopen, Ben. Het is, uh, ja, ik zie van. ook... Uh, vrouwtje, uh? vrouwtje Tetrode is ook in het ja, uh, Rode is Kruisje Ja, maar die ik niet. Maar uh, ik loop even naar uh, Melanie Kramer. Is die hier? Melanie, ben jij Ja, ik ben, ik ben <laughs> live, live voor de radio. Mag ik even naar binnen? En dan gaan we even binnenstaan. Oh, zij doet dus in, in 3D-art. Dat klopt, de, hè. Okay. En met, met, neo -licht zoals. met neon licht zelfs. Ja. Met Neonverf. Ja. en met blacklight -like eronder, zodat de uh, neon eigenlijk wel een beetje verwerkt. Heel apart, uh, erg kleurrijk. Ja. Ja. Jullie kunnen dat niet zien, maar nee. jij wel, dan kan jij Oh, nou ik krijg een... een uh... Privévoorstelling. Ja, oh, ik krijg nu een, een bril op, ik moet mijn eigen bril afzetten. Misschien kan ik beter over uh... je ja. leggen. Ik weet niet of je wat Ja, nee, dat gaat wel, dat oh, gaat wel. Nee, ik collect, uh, ja, het is dus 3D, dus, nee, dat weet je wel. Als je naar de film gaat heb je dat ook. En, dan, uh, en wat zie je nu Hans, met je andere nou, bril op? ik zie uh, uh, eigenlijk een beetje dubbel. <laughs> <laughs> <laughs> uh, gaat een beetje draaien. Dus die... Ja, nee, het is al heel apart moet ik zeggen. Even kijken hoe mijn andere beelden bij op zit. Nou, dat zit met twee bureaus, dat gaat toch niet, dat gaat toch niet. Hoe lang ben jij al bezig met deze kunst? Nou, nog helemaal niet lang. Het is voor dus 2020, dus ja. eind 2019. En ben je daarmee de enige in Nederland, of niet? Nou, dat denk ik niet. Zeker niet uh, in... Uh, is, er, is er iets, uh, Hans, achtergrondgeluid, kan dat een beetje uit? Ja, ja, het achtergrondgeluid, uh, we gaan wel een stukje uh, oh, ja. verderop staan. Nee. Het is wel vrolijk, maar... Ja, het is absoluut vrolijk. Nee, het is heel mooi. Maar nee, als je hier binnenkomt, ja, het lijkt wel een... Ja, hoe noem je dat? Een discotheek uit de jaren zeventig. Oh, echt waar? Ja, ja, ja. Ik was het wel, maar toen was het... Yeah. Naar ja, jij komt uit Zandvoort, Mellon, wanneer uh, Nee, niet officieel, maar ik woon daar nu inmiddels 15 jaar. Oh, 15 jaar. Nou ja, dat is wel behoorlijk ja, tijd. Ik vond me wel heel ah, erg. Je wordt me dan wel, wel geen van. echt Zandvoortse nog nee, meteen. Dan maar... Nee, dat wordt je volgens mij niet. Nee, dat wordt je jij Dat blijft ja, een ja, eeuwige discussie. Ja, dat blijft een eeuwige discussie wanneer je echt Zandvoortse bent. Maar, uh, uh, je maakt je werk hier ook? Uh, nee, niet hier helaas. Ik maak mijn werk in de woonkamer. Oh, je woonkamer zelf. Maar het is heel fijn dat... Ja, want dit is een permanente tentoogstaneel niet? Nee, nee, nee. Alleen nu? Oké. Ja, ja, ja. Maar als mensen jouw werk willen zien, waar kunnen ze dan heen? Op mijn Facebookpagina pagina meld.k. kunnen ze me vinden. En ook op Instagram, meld.k. Oké, en dan kunnen ze afspraak maken om iets te... Als ze iets op commissie willen, kan dat. Ja, ja, ja. Staande werk willen, kan dat. Oké. Nou, ik vind het heel interessant, Melanie. Ik ga de bril weer afdoen, want ik krijg een ja. beetje hoofdpijn van. Ja, ja, ja. ja. <lacht> nee, Hans, Hans nee, we gaan weer uh, verder, ja. want we moeten zo naar ja. uh, Kenny... Ja, en... ja, dankjewel, dankjewel. Oké. Okay. Gaan... Uh, nou, goed, jongens, ik zie jullie straks, uh, of ik spreek jullie straks. Ik uh, ga nu naar uh, de Bronte en dan uh, kom ik later bij jullie ik terug. Komt helemaal goed. We zin gaan zin? luisteren naar uh, Rabbit Heart, Florence en de Machine.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 Smith down. I'm coming up slowly. I'm coming up slowly. Heavy water. Old Smith down. I'm drifting up slowly. I'm drifting up slowly.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 De oude brandweercasena die staat vol met allerlei verschillende kunstenaars, heb ik gezien. Willy Ippenburg, Walter Sans. Ja. Ja. Noem ze maar op. Ja, en ik sta nu met Walter hier. Het is niet zo heel groot. En beneden moet ik eerlijk bekennen, zal hier nog een Brandweerwagen staan. Maar het is eigenlijk nog een uitdruk ook. Heel veel de brandweer toch? Nou, uh, de... Dit is Walter Sans trouwens. Gere geregeld wat die uitdrukking, inderdaad. Ja. Dat zijn nog even, eh, nog Gaan weg. oefenen? Ja, oké. Okay. Nee, want niet dat het helemaal weg was hier, maar dat is nog nee, steeds, het is nog wordt nog steeds nog nog gebruikt. Hè? Ik wil er nog even, uh, uh, voordat we beginnen met Walter om daarover te praten, nog even iets leuks vertellen. Over de, een uh, tekening van Giel Braat, die uh, exposeert in het atelier van Koos op de achterom.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 Eerst even kijken van of het licht dan nog goed is. Het. En dan ga je je rondjes ja, gebruiken. Ja, geweldig. Ja, mooi. Ja. Ja, je moet ook geen fout maken, want anders is het nee, allemaal goed. Nee. Ik heb het klopt. En dan uh, wordt het of korrelig, of het is weg, of het is helemaal verpest. Nee. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar dat maakt het ook mooi. Nee, tuurlijk, uiteraard. Uh, jij werkt hier nog niet zo lang hè, in de oude brandweerkazerne? Nee, ik zit hier sinds 1 januari. Ik zat, uh, ik zat eerst een atelier in Heemstede. Daar zitten nu statushouders in. En uh, ik, ik kon hier het, de keuken van de brandweerkazerne. Daar kon ik in. En dat was groot genoeg? Dat is voor een portretfureurtje wat ik heb, is dat groot genoeg. En ik, ja, ik heb lekker twee wastafels, dus daar kan ik lekker mijn, mijn ja, yeah, Dat is yeah. ideaal. <laughs> Helemaal top. Geen, uh, geen uh, giftige stof hè? in de uh, riool, toch? Stel die alles zijn gewoon zouten. Ja, ik nee, dat... nee oké. Okay. <laughs> ja, vroeger we het allemaal giftige stof. Ja, top, maar ook dat wordt steeds beter hoor. Er worden ontwikkelaar ja? ontwikkelaars nu gemaakt die gewoon als echt wat putje kunnen. Ja, ja, ja. Maar uh, ja, net dat wordt wel echt ontwikkeld. Ja. Ik zag uh, Polaroid-foto's uh, ja. die je ook met bladgoud hebt gewerkt. Uh, Klopt, ik, uh, als je een Polaroid heeft maakt, dan, uh, dan komt die achterkant ook op los. Ja. En die vervang je dan op goud. Dus inderdaad dan heb je zo'n, ik noem ze de Golden Girls. Het zijn portretten op, op goud. Ja, ik, ja. Vind, ik vind ze heel erg mooi. Ja. Klein, maar heel fijn. Ja. En, uh, ja. ja, ik zou zeggen, mensen komen hier naar de oude brandgezinnen ja. en kom dat zelf bekijken natuurlijk. Nou ja. Ja. En kom ook voor de andere kunstenaars. Nou. Ja, uiteraard. uiteraard. Hier met de vijf, Willy uh, Ippenburg is nog op zoek naar haar sleutels. Want die... Oh, oh, oh Willy? Ja, ja. Okay. Uh, maar die maakt echt prachtige schilderijen, die zijn er ook te zien. Oh, die heeft hier nog een ruimte, die, ja, no die nog is niet open. Oh ja, oké. Okay. Ja, ja, en, ja, ja. en achter jou staat al het werk van Jansen. Ja, Jansen is er helaas niet, maar ook schitterend werk. Ik kom uh, je dan nog wel even langs ja, hoor. Ja, ja, ja. ja. En, dus en we hebben natuurlijk uh, Henk Kist hier, John Bergmans, dus ik uh, met ja. vijf uh, ja. Ja. Hoe vind je van de uh, Hoe vind je het initiatief zo van uh, Sandvoort Art Kunstroute? Ja, ik vind het super. Het is ja. gewoon heel erg leuk. Het lijkt natuurlijk een beetje op de kunstlijn zoals die ook in Haarlem ja, is. Klopt, en we hebben hier vroeger zo'n kunstkracht gehad. Ja, en, uh... ja, maar het is leuk. En uh, ik heb in het voorjaar hier in de brandwekkazerne ook open atelier gehad mm -hmm. En mensen vinden het gewoon leuk om in die ateliers te kijken. Ja, dat en, geloof ik wel. En gewoon ook kunstenaars te ontmoeten. En, ja. een prima initiatief. En helemaal als je dan zo'n route hebt. Ja, er was net ook iemand die zei, nou ik ga hier een fotografie vind ik leuk, ik ga ze zo nog even in het oude Raadhuis kijken bij de fotografie. Dus ja. Natuurlijk, ja. Ja. ja. ja. Nee, dat is uh, perfect natuurlijk. Ja, oude Raadhuis, dat uh, staat in het boekje verkeerd aangekondigd. Hè? Dat staat zo'n museum pop-up. Uh, boek... Ja, staat gelukkig wel in de krant, uh, ja. zag ik. Ja. Dus mijn inderdaad de plattegrond van het uh, boekje daar uh, wordt het oude raadhuis. Uh, ja, dus het uh, pop-up museum, zo'n uh, museum, dan moet je eigenlijk naar het oude raadhuis. Ja, het. dat is het, De ingang zit aan de ja. ene ja. En daar, uh, dat wordt gesloten trouwens, hè? de, de pop-up museum ja, ja, ja, ja. Het gemeentehuis. Het ja, in de in de, ja, commissie. in de commissievergadering, ja. Ja. Horen, ja. ja. dat? is wel jammer natuurlijk. Jammer. Maar het heeft ook te maken met het aantal vrijwilligers dat dat dat Ik begrijp stond. dat u uh, ja. dat, dat museum zelf wil stoppen, omdat misschien dat weinig Ja. ik dacht dat de wethouders teruggingen naar die kamertjes. Uh, gaan de wethouders terug naar die kamertjes praat, Ben? <laughs> <laughs> ja, Daar nou, Volgens mij hebben die hele mooie kamertjes ja, erover ja, in. Dus, uh, kamer. ja, ja. Ja. Uh, nog even over je werk, uh, ga jij nog goede technieken proberen binnenkort, of uh, ga jij nu door op je ingeslagen werk? Nee, ik ga weer door, en wat ik nu weer door heb ik een tijd geleden ook echt nog gedaan, dat doe ik nu minder, dat is uh, pinhole Dus echt, uh, dat zijn camera's, ja. uh, een soort camera obscura met een klein gaatje mm -hmm. op de lens. Oh. En als je daar bijvoorbeeld mee op het strand staat, heb je de eerste testen gedaan, dan, dan wordt die zee die wordt helemaal glad. Omdat je echt sluitertijden van om twee, drie minuten hebt. Die ja, is ja, ja. Heel erg mooi. Heel apart. En Dat is een hele oude techniek ook. En uh, ik heb soms een pinhole camera op het kop getikt en uh, daar ga ik mee naar de slag. Ja, word je erg geïnspireerd door uh, de zee, strand, ja, uh, het het. wolken, ja, noem maar op, ja. hè? He. Die, ja. die kunstenaars kijken naar vroeger naar Rijsdal en alles. Het is ja. Ja,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 Uh, nou ja, dit soort uh, rechtstreeks live slagen uit het dorp, ja, daar moeten we gewoon meer doen. Die, met deze, uh, die gaan we erin houden. Zeker met, uh, gaan we erin met, dit, okay. met dit soort evenementen is het altijd hartstikke leuk ja, om te Ja, vind ik, vind ik het ook, maar uh, daar gaan we werken. Dat gaan we het doen. Ik Hans... zeggen, prettig weekend, oké. Okay. Alles ja, hartstikke bedankt en een prettig weekend. Tot ziens. En, uh, ja, tot ziens. Ja, dit was een uh, goedemorgen antwoord vanuit de studio in, uh, de Tol, op de Tolweg.